Een recreatie achter een slui op een scholen. Kortom, stil, de natie. Je ideeën zijn er wel. Er komt niet verder dan je mond. En je gedachten zijn er wel. Ze spoken in je hersensrond. Zoals zo velen. Vele vooroordelen, vele wat de criminele. Sterker nog, de discriminelen tegen mensen. Ja, mensen die je land willen opluchten. Voor een oorlog en vluchten voor beruchte machtiguren. Die wij in Nederland niet hebben. Zonder watergassen, liften, zonder verder die iets hebben en maar zeiken. Oh, wat woning toch klein? Wat duur die, die, die, die trein? En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 de man zal, haat, zal je delen, zoals vele schelen. Criminelen die respect stelen en helen. Verdrink het in onschuld en niet eens bewust. Als dat, dat feit dat niet op de waarheid berust, het is wel lust. me knikken met de praat uit de buurt. En je schrikt ervan terwijl het nou jouw gesprek bestuurt. Hoe vaak jij het toonde, hoe gelijk jij ze gaf. Vanaf hier een draf, alleen maar verder berg af. Ik discrimineer niet, man, ik ga begint je zin maar voor het begin mik je het maar woord erin. Hoor jezelf het zeggen zonder iets te bereiken. En lach met me mee als we even goed bekijken. Jouw ontdekking, jouw zwarte trek.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 Van een eigen Nederlander. Je bent geen hip want je bent een Nederlander. Nederlander of niet, het zit nou eenmaal in mijn bloed dat ik altijd iets doe als ik vind dat dat moet. En als ik vind dat ik moet schoppen, Dan schop keer dat ik deed. Trek gewoon een microfoon, is dat gelijk aan een 9 mm? Wat in deze samenleving, dus het recht van de sterkste. Fuck op met die mening als een krachtige bliksem, op op ik mijn zinnen. En tref wat tref, probeer en ik gewijs om ook te klimmen. Op een eerlijke manier de schop, die rijke bedrijven. Laat je niet als een slaaf in de slavernij drijven, want die beide andere standen uit de vorige eeuw, die werpen je achterdochtig in het tol van de leeuw. Nol te pinnen, jouw geld binnen van het loon maar jij werk. Rackers buiten zinnen, scheid instanties Waar wij ons schelen betalen En verdrinken die fascisten en voetbal vandalen En stik En alle wijven met die spiegel in de tas Die roepen de mietjes groepen met de mieterige bas Ik ben het zo zat, extreme stilzwijgen, ten En filterdreigend en de stille nazi stijgen Maar de eerlijk leven de mens die niet lult om te praten Want ik weet nu onder andere de problemen in zaten Er is maar één gras wat is hier al verduisterd Het gras dat VVD schreeuwt en CD fluistert Jou sterke tegen argumenten worden voor dromen Maar mijn dochter mag er nooit meteen naar thuis komen Als je een bruine hekel hebt vraag ik waarom wat want Waarom blijf je dan niet weg van het Spaanse strand? Als je een eikel bent bent, het dan het luid Maar jouw stilte is wel bij mij op schaamte duik. Wat zou je ervan zeggen als alle landen en buren Alle verdwaalde Hollanders eens terug zouden sturen nu denk Je denkt eens hier en nee, dat allemaal best mee Maar dan zakt het kleine landje weer terug in de zee Je laffe slappe mening is op zich wel slap genoeg Maar je wordt laffer als je Duits in de kroeg Waar iedereen het eens is of ze wat pretendeert Anders word je kunnen gepraat kunnen worden in je eigen wijk Het is hun of ik, dan hun door het slijk Mijn staat zal nimmer lijden onder hen die lijden We gaan opvanghuis met referenda bestrijden Als je een knaak zwemt in je mooie villa Wil je in je tuin geen gasten uit Ghana De buurt daalt in ware, moord hele waarde Maar jij bent degene die mij onrust baarde